Papers met het NOS -journaal. De Amerikaanse president Trump heeft vicepresident Mike Pence... naar voren geschoven om de maatregelen tegen het coronavirus te coördineren. In een persconferentie zei Trump dat de VS zeer, zeer klaar is voor de dreiging... en probeerde hij de angst voor het virus te temperen. Pence is volgens Trump geschikt omdat hij ervaring heeft met de pandemie. Tijdens de eerste uitbraak van MERS in 2014 was Pence gouverneur in Indiana. In de Amerikaanse stad Milwaukee heeft een schutter het vuur geopend op het terrein van een brouwerij. Volgens lokale media zijn er zeven doden, onder wie ook de schutter. Het zou gaan om een werknemer van de Molson Coors brouwerij, die was ontslagen. De politie meldt vooralsnog alleen dat het gaat om een ernstig incident en vraagt mensen weg te blijven uit de omgeving. Het terrein is hermetisch afgesloten. Milwaukee is de grootste stad van de staat Wisconsin, in het noorden van de Verenigde Staten. Op een vrachtschip bij Aruba zijn duizenden kilo's cocaïne gevonden. Volgens Arubaanse media gaat het om 5000 kilo. Het OM kan dat nog niet bevestigen. Op het schip wordt nu onderzoek gedaan. Maar het is wel duidelijk dat het gaat om de grootste drugsvangst die ooit in Aruba is gedaan. Er zijn elf verdachten aangehouden, allemaal uit Montenegro. Het schip kwam uit Venezuela en was op weg naar Griekenland. In de achtste finales van de Champions League heeft Manchester City voor een verrassing gezorgd door gisteravond in Spanje Real Madrid te verslaan. Het werd 2-1, mede dankzij een penalty van Kevin de Bruyne. Olympique Lyon won thuis in Frankrijk van Juventus met 1-0. Toussaint scoorde al voor de rust. Het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid komen winterse buien voor. Maar later vannacht wordt het tijdelijk vrijwel droog. Morgen veel bewolking, vooral in het zuiden regen en natte sneeuw. In het noorden blijft het nagenoeg droog. Het wordt morgen niet warmer dan 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Oh, oh. Style. At my table getting wild, get it, get it, get, get the bottles poppin'. We get that drip and that drop out Now get me two more bottles Cause you know it don't stop me Mijn 6.9. Dit is ZFN. Is ZFM's antwoord? Ay, Fonzie, di wat? Oh, oh no, oh no, oh. Hey, go, go. si, sí, sabes que ya llevo un rato mirándote.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 Ik ben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 Doe Hazenlo en una playa en Puerto Rico. hasta que la sola escritte Ay bendito. Para que mi sillo se quede contigo. Pasito a pasito, sabes sabecito, Lo vamos pegando. Poquito a poquito. Teng eens aan mijn oka. Tus lugares favoritos. ¿Tu favorito a favorito. Pasito a pasito, sabes sabecito, besito. Lo vamos pegando. Poquito a poquito.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 Lang heeft het. En jij beleeft het.